1 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën is een serieuze kandidaat om de Eurogroep te gaan leiden. Dat is de belangrijkste overleggroep van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Dijsselbloem zou belangstelling hebben voor de functie. En volgens ingewijden is hij een serieuze kandidaat omdat de Duitsers een voorzitter uit een triple E-land willen. Andere triple E-landen lijken om verschillende redenen af te vallen. De NS laat in de spits langere treinen rijden. Dat gebeurt onder meer op de trajecten Enschedees-Wolle, Apeldoorn-Utrecht en Almere-Schiphol. Het besluit is genomen na de eerste ervaringen met de nieuwe dienstregeling. Die ging zondag in en heeft een stroom aan klachten opgeleverd, onder meer over overvolle treincoupés. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De verdachte is voortvluchtig. De toedracht van de schietpartij in een café in de deelgemeente Delfshaven is nog onduidelijk. Hulpverleners probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat was te vergeefs. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Er was een aantal mensen binnen op het moment van de schietpartij. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Twee satellieten die rond de maan draaien... zullen in de nacht van maandag op dinsdag neerstorten op het maanoppervlak. Het gaat volgens de NASA om het geplande einde van een succesvolle missie. De brandstof is op.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 Het weer, vannacht kans op winterse neerslag, mogelijk met ijzel. Minimaal rond het vriespunt, dus kans op gladheid. Overdag veel bewolking, periode met regen en veel wind. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van Casa Luna. We hebben het over uh, macht en hersenen. Uh, Frans van de Messier is ook in het tweede uur te gast. En u kunt vragen stellen of opmerkingen maken. 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Mijn vraag is, wat doet macht met u? Uh, daarover kunt u dus bellen. Mevrouw uh, Nieuwenhuizen, goedendacht. Goedendacht. Dag. Uh, ik uh, luister heel vaak. Ik ben uh, 80-plus. En dan heb je niet zoveel slaap meer nodig. Ik weet niet of een neurowetenschapper het daarmee eens is. Oh, dat, dat schijnt een misverstand te zijn, toch? Laten we daar even mee beginnen, als u het <laughs> goed vindt? Ja. Nou, het slaappatroon, dat uh, verandert natuurlijk wel in het leven. Ja. En dat uh, zeg maar, met name s'nachts toch uh, gefragmenteerder geslapen wordt. Ja. En s'middags wel een dutje. Ja. Maar uiteindelijk, als mevrouw Nieuwhuizen zegt: ik heb, ben ouder, dus ik heb wat minder slaap nodig. Maar ouderen slapen toch meer verspreid over de dag. Ja, maar in ja, ja, ja. is ook die tijd net zoveel? Nou, of het precies net zoveel is, maar inderdaad ook meer, uh, meer in de middag eh, of meer overdag. Ja, ja. mevrouw Nieuwhuizen, klopt dat? Nee. Nee, oh. nee. nee. nee. Morgens langer en s'avonds, maar goed. En ook dat gefragmenteerder. Het komt denk ik ook niet vanuit mijn hoofd. Maar misschien vanuit andere lichaamsfuncties. Als ik s'nachts een paar keer eruit kom... is dat niet door mijn hoofd, maar door uh, andere functies. Helder. Goed, maar daar belt u niet over. Nee. We hebben nee. het over macht. Ja. Uh, ik, ik vond het fantastisch. Uh, ik luister eigenlijk haast altijd s'nachts... naar deze uitzendingen. En onwillekeurig kwam bij mij op... macht in wetenschappelijke kringen... lijkt me misschien... Uh, haast nog... gevaarlijker... dan in... Uh, zeg maar... Uh, uh, ja, ik zoek af en toe naar woorden... Uh, uh, in het bedrijfsleven... is het natuurlijk ja. ook verschrikkelijk. Het is overal erg. Maar ik moest ook denken... aan de kwestie buikhuizen. Oh ja. Hm. En... Uh, ik heb een zeer uh, uh, moeilijke levensloop gehad door allerlei omstandigheden. Als kind al, uh, heerzuchtige moeder, enzovoorts, enzovoorts. Uh, en uh, dan heb ik toch het idee... Wat moeten die collega's van de heer Buikhuizen... De, de, de, het bestuur van de universiteit, zijn vakgroep, hun medeleden. Wat moeten die nu achteraf uh, met die, met die, met die de affaire? Uh, wat zegt u? Wat moeten ze met die affaire aan? Juist, ja. ja. Uh, uh, uh, uh, uh, spreek ik dan met meneer Dumas of met die professor? Nou, beide. Oh, hij, hoort, hij luistert mee. Ja, zeker. Ja. De, de, de affaire Buikhuis, laten we daar even mee beginnen. Um, ja. Want dat ging over uh, het onderzoek naar criminaliteit in de hersenen. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat was denk ik in de tachtige jaren... Tachtige jaren. Ja, ja, dat, tachtige uh, jaren. dat hij zijn oratie hield in ja. Leiden. Ja. En uh, toen uh, vertelde Goed. dat hij... Uh, EEG's, hersenfilmpjes wilden gaan maken ja. bij gedetineerden en dat uh, ja. vergelijken met uh, niet-gedetineerden. Ja. Ja. En dat gaf toen uh, in die tijd een, een golf uh, oh. van verontwaardiging. Okay. Uh, want wij waren zeg maar in de tijd van voedramen: wie is van hout? Ja. En als je maar sprak met mensen kwam het allemaal weer oh, goed. Allemaal We hadden het straks over optimisme. De maakbare mens. De maakbare ja, mens plus wereld. Prettig en, en, uh, en hij is toen uh, anti geworden. Hij is uh, uit het vak gegaan en pas recent weer een beetje gerehabiliteerd. Ja. ja, want uiteindelijk was zijn onderzoeksvraag was... kun je in de hersenen iets aantreffen wat leidt tot crimineel, ja. crimineel gedrag? Ja. ja. ja. En wat, wat je kunt zeggen is dat toen de technieken bij de mensen nog wel heel erg vergeleken met nu primitief waren, of die het op had kunnen lossen op dat moment. Uh, daar kon je technisch wel twijfels over hebben, denk ik. Maar hij had dezelfde soort vragen als die nu heel legitiem zijn. Maar nu met MRI-scans, kan dat wel waarschijnlijk? Ka kan, dat, kan dat beter, uh, yeah. maar dan nog uh, heb ik er geen vertrouwen in... dat je daarmee slechte van goede mensen kunt onderscheiden. Want dat was natuurlijk de achterliggende gedachte. Ook. Dat was de achterliggende gedachte, ja. Wat je wel kunt onderscheiden of mensen... Uh, meer of minder uh, uh, uh, gemakkelijk uh, uh, ontregeld raken... korte lontjes hebben, uh, sneller onder stress komen... en dan op een lager niveau gaan functioneren. Want dat is iets uh, wat we net niet besproken hebben. Maar als je onder stress uh, moet, moet acteren... of je nou bestuurder bent of uh, uh, in de rest van het leven... dan... Uh, uh, loop je in het risico dat je op lagere niveaus gaat uh, reageren... dan op het je, met je frontale cortex... maar meer met je, met je emotionele schors alleen of nog lager op je hersenstam. En dan ben je dus gewoon in paniek. En ja. sommige mensen doen dat sneller dan anderen. Mag ik u interromperen? Ja. Uh, het lijkt me toch ook dat er dan bijvoorbeeld nog dingen. Ik ben een volkslaag geleek. Maar dingen gaan meespelen als aanleg. Gewoon de aanleg van een mens die leidt in de ene kant, naar de ene kant of de andere kant. En ik had destijds al, hoewel ik uh, <tosses> de kritiek op uh, Berghuizen wel begreep, toch ook als iets van, kijk, u heeft nou een prachtig stuk muziek van Tchaikovsky laten horen. En we willen toch allemaal wel erkennen dat het uh, uh, uh, uh, uh, uh, de capaciteit, het talent van Tchaikovsky... iets heel iets anders was dan van een willekeurige andere Maar laten we mevrouw Nieuwhuizen even de parallel proberen te trekken... Naar, naar waar we de uitzending mee begonnen. Namelijk met eigenlijk, machtsmisbruik, zo je wilt, binnen het bedrijfsleven... en binnen organisaties. Ja, organisaties, dus de universiteit. Is... Maar ook macht ja. uh, bestond in het bestuur, in de vakgroep weet ik het wat. En die dus de macht hadden om een, een, een collega, uh, wiens denkbeelden ze dat niet helemaal wilden onderschrijven... toch niet zo wetenschappelijk waren dat ze konden erkennen... ja, er kunnen wellicht toch ook wel uh, andere oorzaken hm. nog zijn... voor zo'n crimineel gedrag. Frans, van de messie heeft, pak het eens op. Zou dat kunnen? Ja, nou, ik, ik denk, een universiteit is ook gewoon een organisatie. Ja, en, ook en, en ook in de, in de universiteiten ja, speelt, uh, ja. speelt macht. En ja. ik zou macht niet als iets uh, verkeerds willen zien. Macht hebben we nodig om uh, zeggen, dingen met elkaar voor elkaar te krijgen. Ja, dat is, en, uh, dan ziet u het heel positief. I ja, ja maar ik heb ook die optimisme bias waar we het straks over hadden. Die heb ik, uh, heb ik ruim schoots. Ja. Dat optimisme vind ik ook heel leuk. Ik heb van de week een, uh, nog even een documentaire gezien... op de muziek, geloof ik, ik weet het niet eens... over uh, de laatste weken van de uh, ingesloten uh, legers... Duitse legers in Stalingrad. Nou, en daar waren er aan de lopende band lui... die het optimisme niet meer konden opbrengen... en zich voor hun kop schoten... Ja. En wat had anders hun dat optimisme gebracht? Jarenlang uh, uh, slavenwerk in Rusland. waarbij er van de 60.000 of weet ik, 600.000. een handjevol teruggekomen is uiteindelijk in, in Duitsland. Ja, ja. En waarbij Goed. er gezegd werd. Uh, een heleboel werden door hun familie niet meer herkend. en dus ook niet erkend. Ja, ja. Goed. En dan uh, kun je wel optimist zijn. Maar dat optimisme, en ik vind ook, eh, als u nou dat optimisme zal wilt propageren, optimisme in de wetenschap is natuurlijk ook schitterend. Maar dan kun je zien wat er kan gebeuren, ook als je dan de macht hebt ja. over een buikhuizen, want die man is toch afgebrand. Ja, ja, precies. En, nou, en ik, door... mevrouw Nieuwhuis, ik wil u graag bedanken, want we hebben nog uh, meer luisteraars. Ja, ja, ja, sorry. En, eh, ja. Nee, ik wil niet onbeleefd zijn, maar nee, nee, <laughs> het is nou, een kwestie van eh, schipperen, nee, zou ik maar zeggen. Ik wens u veel optimisme en bedankt voor het, het boeiende gesprek en de mooie muziek. En, en u dank voor de goede ja. vragen. Dank u wel. Dank u, dank u wel. Dag, Jasper, goedenacht. Ja, hallo. Ja, uh, nu, uh, ik begon met macht, Dat is als een fietser uh, uh, voelt dat een auto hard achter ze aankomt. Maar ik dacht opeens, macht is zo pesten. Mast, macht is ook pesten. Ja, ja. ja dat, laten we een beetje uh, actueel zijn. Aha. bedoel, ik ben een fietser. Hè? Bedoel, ik, en en, en uh, juist als het gaat sneeuwen, dan heb je vaak op het fietspad heb je van die ijsel. Dan kan je er niet op fietsen. Dus je moet in de, in de, in de, in de sporen van de auto's die uh, het vrij hebben gemaakt. Maar ik, ik werd mee? dus achtervolgd door een stadbus die ging. Steeds loeiend gas geven. Maar dat, dat is een vorm van pesten, dacht ja. ik eigenlijk. En, uh... Nou ja, wacht even, laten we dat, dat ik... punt even oppakken. Ja, want nee, pesten... nee, ik, ik, ik, ik, dit zijn mijn inhoud, dit is mijn inhoud. Eigenlijk. Ja, maar blijf even van de lijn, ik ben nog niet klaar met je. Nee, ik even... ben, oh, ik ben er nog niet van mij af, ja. <laughs> even dat punt van het pesten, want dat is inderdaad heel erg actueel, de meneer. Pest en macht hebben alles met elkaar te maken. Ja. Ja, dat denk ik ook. Hè. Dat is, eh, pesten is de, de macht van de een over de ander. En eh, wanneer, het is natuurlijk nu heel actueel... maar wanneer je door een groep gepest wordt... als een kind in een, bijvoorbeeld in een klas gepest wordt... Hè, wat, wat uh, nu weer een vraag is bij dat uh, tragische gebeuren... Uh, uh, twee dagen geleden geloof ik... Dan, uh, dan wordt een kind in feite buiten de groep geplaatst. En daar hadden we het straks over. Als je niet binnen de groep hoort... Dan, dan ga je je heel erg ongelukkig voelen. Dat doet geweldig veel psychische pijn. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... voor overleving niet meer nodig. Want je hebt toch gewoon de bescherming, de voeding, et cetera. Maar het blijft zo dat gepest worden... dat de ander op een onaangename manier macht over je uitoefent. Dat is met zo'n bus. Ik, ik herken niet de situatie, maar ik ben ook een fietser. Ik herken dat uh, onmiddellijk dat je je kwetsbaar voelt. Dan, dan, en zo'n grote bus die heeft geweldige macht. Dan word je eigenlijk in een ander hoekje gedrukt dan waar je wil zitten. En dat is uh, evolutionair gezien is dat een, uh, heel vervelend. Terwijl die bus je ook echt niet aanrijdt. En, uh, en een kind op school uh, ook wel zijn voeding krijgt. Het niet levensbedreigend is behalve zeg maar, als je, als je uh, dezelfde, de consequenties uh, op deze wijze uittrekt. Maar eh, het, het blijft dus iets, iets laat zeggen, wat ontzettend bedreigend is... als je uit de, uit de groep gestoten wordt of eh, eh, anderszins bedreigd wordt. Fietsen eh, en macht. Um, kun je als fietser ook niet macht uitoefenen nog? Jasper? Oh, ja, sorry. <lacht> nee, ik heb zelf lesgegeven op een smokschool 2,5 ja, jaar... met, uh, met ja, kinderen die gewoon de extensies werden uit hun haar gerukt... Uh, als haat en liefde moest je echt gewoon vechten om ertussen te komen. Maar het is, het is een... Ja, dat uh, ja, was het... Uh, ik weet niet of, het, of je de wereld door hebt gezien... of wat was het, Paul Man, Maar in ieder geval, even die twee. Het was een vare uitzending. Dat een leraar erbij stond te lachen... Toen een, toen een leerling in elkaar werd geslagen. Oh. En dan denk ik van... Ik bedoel, ook al had ik bloed aan mijn lip... Ik, ik, ik was er tussen gesprongen. Maar dat soort dingen gebeuren gewoon. En dat is ook weer macht. Want macht is ook een leraar. Hè? Want ik, ik had ook de macht natuurlijk over een klas. Maar dan heb je gewoon. Je hebt een, een crisissituatie. Er zijn twee leerlingen die. Dat, dat, dat, ik gaf ICT-les. Mm -hmm. <laughs> dus achter de computer. Iedereen zit toch de computer. En dan zie ik twee leerlingen gewoon echt gewoon bekvechten met elkaar. Dus ik ga ertussen zitten. Ik ga er gewoon tussen zitten op een bureau. Gewoon van, uh, wat is het probleem? Ja. Yeah. Maar dat doen de leraren niet meer. Dus het is een beetje afwachten, Want, want uh, met je beroepsgeheim en met je, je, je, je leraarbevoegdheid... mag je eigenlijk geen leerlingen aanraken. Nou, ja, mind you. Dat, dan krijg je dus een heel gekke situatie. Um... Want het is dus ook macht, hè. Leraars zijn ook macht. Frans van de Messier, is dat omdat leraren ook gevoelig zijn voor dat groepsproces... en denken van, ik eigenlijk stiekem in mijn hart ook gewoon aardig gevonden willen worden... door de groep leerlingen die tegenover ze staat? De meerderheid bedoel ik dan? Ja, daar heb ik niet een pasklaar antwoord op. Want het is, als ik me dat zelf voorstel, je staat erbij en eh, iemand wordt eh, mishandeld... Want het in een lichtere of zwaardere vorm dan blijft dat natuurlijk iets wat, je, wat niet om aan te zien is. Dus ik kan me... Uh, laat ik, zeggen, ik, ik hoop dat dat een, een excess is... en dat dat zeggen, niet normaal is voor, uh, voor leraar... dat ze zeggen, van, nou ja, we vinden dat gewoon... en we slu sluiten ons aan bij hoe het nu nou eenmaal is. Uh, ik, ik, ik, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Hm. Maar in de praktijk gebeurt dat het dus wel. Uh, Laten we zeggen, één keer per dag... Is er een relletje in de klas? En dan denkt je leraar van... Als ik er nu mee ga moeien, dan ben ik een snitcher of iets. Of dan ben ik een... Uh, weet je, dan... Dan krijg je leerlingen weer naar je toe. In plaats van... Te, want jij bent de machtigste persoon in de klas. Dus ja, jij bent de leraar. Nou, de leraar grijpt in. Oh, snitcher Weet je? Ja, ja, dan hoor je dus ook niet meer in de groep. Nee, maar dat... Het is, een, het is een soort dilemma eigenlijk wat je dan moet doen. Maar is het dan niet zo dat de leraar... Eh, is er een, een, heeft de leraar nog wel voldoende afstand van de leerlingen? Als je zo het gevoel hebt dat je eh, populair moet zijn bij de leerlingen? Nou, ik denk dat het een beetje kort af wordt gedaan... door die leerling weer terug naar de klas te sturen... en laat die, laat die eigen leraar het maar lekker oplossen. En dit is niet mijn probleem. Weet je, het is een beetje, ik heb het gevoel dat het een beetje gemakkelijk is allemaal. Wat ik, wat ik tenminste uit het, uit, het, uit het hele tafereel heb gehoord van, van het, van het uh, uh, meisje die gepest werd. Ik heb ook uh, kinderen in de klas gehad, maar dan ging ik gewoon echt de gewoon confrontatie aan. Waarom, waarom wat de, en dan gewoon, gewoon straattaal, hè? ik ga het nu niet herhalen. Ik kan me iets maar, meer voorstellen. Laat maar, ja. Dus laten <laughs> we zeggen, WT, WTF, uh, waarom doe je dat? Ja, en dat Bedoel, hielp? Ja, ja, ze is dik. Ja, ja kan, kan zij het helpen? Misschien is ze over tien jaar weer heel slank en dan denk je van, uh, weet je? Ja. ja, maar hielp dat, die confrontatie aangaan? Ja, wel. Ja, je moet praten, joh. Je moet echt... ja. En ik ben bang dat in dit geval, dus de afgelopen dinsdag en... Ik weet niet wat die leerlingen hebben meegemaakt... want ze gingen voor die leerlingen vanaf het perron voor die trein springen. hier uh, en alle familieleden en alles. Uh, hartstikke veel steun. Maar ik kan me voorstellen dat als je leraren niet ingrijpen... als ze zien dat op de schoolplein steeds het meisje met de, met de grote bril... of het meisje met de beugel wordt gepest... en dat ze er niks aan doen... ja, dan... dan is eigenlijk die school dus eigenlijk wel verantwoordelijk... voor ja. wat, er, wat, er, wat er zich heeft afgespeeld. En dat okay. vind ik ook een vorm van macht. Ja, duidelijk okay. Jasper, dank je wel. Oké, okay. en succes hè. Dank je wel, dank voor bellen. 0800 1121 is het bellen. 0800-1121 is de telefoonnummer van Kase Wat doet macht met u? Um, ja, dat pesten is natuurlijk ontzettend actueel. Uh, maar is er vanuit uh, uw vakkennis nog iets anders te zeggen... over, over de oorzaken daarvan? Nou, wat je... In ieder geval kunt zeggen dat het eh, eh, meer bij, bij, bij kinderen optreedt. He, dat het, ook op het werk gebeurt het nog steeds veel. Daar, daar zijn natuurlijk ook allerlei eh, berichten over. Maar bij, bij kinderen kun je je voorstellen dat het eh, nog gemakkelijker is... om die macht uit te oefenen, omdat eh, de ontwikkeling van het brein... eigenlijk pas zo rond de 25 jaar eh, is voltooid. En welk deel loopt met name achter? En... Met, uh, nou, het is misschien niet achterlopen, maar de, de on, de, uh, je, je kunt je dus heel lang ontwikkelen. Dat is typisch iets voor de mens. Je kunt dus heel lang opgevoed worden. En dat, uh, en dat deel wat het, uh, het laatste zeg maar, voltooid is... Dat, uh, dat zijn de verbindingen naar die frontale schortex, de cortex. Naar, naar dat voorste gedeelte, dat uitgegroeide gedeelte van, uh, van de menselijke hersenen. Maar daar, daar zit het wikken en het wegen toch voor? Daar zit het wikken en het wegen... En je, je ziet dus dat uh, heel veel... Uh, uh, het, het zijn vooral de jongens die dat, dat acting out hebben... Hè, dat, dat dat afreageren, dat dat dat, dat die dat uh, in, de, in de puberteit en in de adolescentie... rond de twintig nog steeds kunnen hebben. En dat ze dat uh, rond hun vijfentwintigste... hun wilde haren beginnen kwijt te raken. en Bij sommigen nog een stuk later. Maar dat, het, uh, dat is dus aantoonbaar... dat die verbindingen pas uh, uitgerijpt zijn... Zo rond de 25 jaar. Dat betekent dat het opvoedingsproces ook al die tijd dus door kan gaan. Want je kunt wel zeggen dat, het, eh, eh, dat, ik, dat, dat ze het vanaf 18 jaar maar zelf allemaal moeten uitzoeken. Maar dat is in de praktijk eh, dus nog niet helemaal rond. Je bent nog steeds goed beïnvloedbaar. Eh, ook, en ook later kun je nog leren. Maar zeggen, het, het, tijdens het uitgroeien van die verbindingen kun je dus een hele hoop eh, goeds doen. En dat doe je als uh, ouders, als leraren, als uh, collega's, et cetera. Um, Wim Ingerhoven stuurt een mailtje. Schrijft, beste Frank, wordt het niet eens tijd voor een verandering in de boortoem? Bijvoorbeeld van hoofd naar hart, van macht naar kracht, in plaats van macht te ontrafelen, kan juist kracht als tegenhanger van macht fungeren. Die omslag is in de maatschappij al gaande en in de natuur al sinds de oerknal. Ja, ik denk dat macht en kracht, dat zijn wel erg precies moeten definiëren... om dat iets anders te vinden. Mensen doen het natuurlijk vanuit hun kracht, dat macht uitoefenen. En het, uh, het is zeker niet zo dat zeg, wanneer je op je, op je gevoel uh, gaat, uh, gaat reageren... dat je het dan beter doet. Ik vind juist uh, zeg, het, het op je gevoel dingen beslissen of dingen kiezen een groot risico met zich meebrengt. Want dat, uh, dat stimuleert wel ontzettend uh, je beloningscentrum, zo'n soort oplossing. Maar of het ook in de situatie de juiste oplossing is, uh, dat is heel sterk de vraag. Maar is het niet zo dat in heel veel gevallen... jouw intuïtie eigenlijk al, al feilloos weet wat de goede beslissing is? Nee, dat is, dus, dat is een misvatting. Het is juist zo wanneer je intuïtie zegt uh, dat, uh, dat je A of B moet kiezen... dat het heel best de juiste oplossing kan zijn... Maar je moet er zeker, en de, moet je daar uh, zeggen, terughoudend in zijn... en nog eens eventjes een stapje terug doen. En nog eens even nadenken. Uh, Bij McKinsey bijvoorbeeld heeft, uh, uh, heeft Kahneman een discussie gevoerd. Uh, Kahneman is, is een psycholoog. En de enige psycholoog die ooit de Nobelprijs voor de economie heeft gekregen. Omdat hij geïntroduceerd heeft dat de economie... ook veel meer psychologisch is dan... Uh, dan dat de econometristen in ieder geval uh, aannamen. En uit die discussie is ook naar voren gekomen dat uh, uh, dat je een paar stappen moet nemen voordat je beslissingen neemt die voor je gevoel helemaal goed zijn. En dan, dan gaat het erom van is het iets wat ik nou echt onder de knie heb? Of uh, en het tweede is uh, heb ik wel voldoende echt weerwoord gehad? En een punt is van heb ik er zelf belang bij? Zit ik er emotioneel in verbakken? En eh, heb ik eh, bijvoorbeeld financieel belang bij of voor mijn carrière? En als je die dingen als bestuurder eh, afcheckt... dan kan het dus zijn dat je, eh, als je er eigen, eigen belang bij hebt... dat je moet zeggen, van, nou, dan moet je misschien toch anders doen. En dat hebben we natuurlijk in de praktijk heel lang niet zo georganiseerd. Wanneer je bijvoorbeeld bij fusies eh, een geweldige eh, premie meekrijgt... dan heb je toch de neiging om die fusie door te voeren... En er begint nu weer tegengas tegen te komen. Dat, dat, ik zag laatst in de krant dat men uh, wil dat, die, uh, dat de premies voor fusies... dat die uh, van tevoren bekend zijn, wat er, uh, wat er mogelijk is. Zodat je daar als bestuurder niet door geleid wordt om, uh, om die fusie om die reden door te voeren. Wat doet macht met u? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Paul, nacht. Paul, hoor je ons? Ik ben bang dat Paul slaap gevallen is. Want ik hoor niks. Dat gaat niet goed. Nee, geen Paul. Nou, we gaan weer even een plaatje draaien, stel ik voor. We gaan uh, luisteren naar de muziek van John Almond Trading. Rosie heet het liedje. Pardon? Oh, we gaan een andere plaat draaien. Oh, plaat van jou. Nou, plaat van mij. Frans van de Mechier. Nou, van helemaal nee. Wat? Trio 42, Destination. Dat is uh, ja, heel bijzonder. Dat hoorde ik uh, voor het eerst in een tuinconcert bij vrienden van ons. En die, uh, uh, daar was ook een uh, zelf uitgebrachte cd van uh, te verkrijgen. En daar gaan we een, een nummer van horen. Van, uh, uh, en Misschien moet ik even zeggen dat uh, de bijzonderheid zit erin... dat het een harp is, een viool en een saxofoon. Remy van Kesteren op de harp... En Merel Verkammen op de viool en Christian van der Weij op de saxofoon. En zij spelen Brasilera van Darius Milo. Het was het afgelopen. Frans van de Messie nam deze muziek mee. Um, ik lees even een mailtje voor van Ria. Ze dus schrijft: Voor de derde keer in mijn leven ben ik voorzitter. Ooit van een jeugdvereniging, daarna van een vereniging van eigenaren en nu van een huurderscommissie. En ook deze keer is het weer omdat mijn voorgang om wat van reden ook moest stoppen. En er geen opvolger was die het op zich wilde nemen. Van nature ben ik een volger. En weer verbaas ik mij over de houding van mensen waar, die ik voorzit. Zelf ben ik niet veranderd, maar bemerk bij anderen een zekere vorm van onderdanigheid. Ik zou me kunnen voorstellen dat de onderdanigheid van de ander het gevaar dreigt van misbruik van macht. Nou, dat is heel erg in lijn met wat je zei straks. Hè? Ja, zeker. Dat, ik ben eh, in 1991 afdelingshoofd geworden op de afdeling Neurologie in het Erasmus MC. En eh, een paar maanden later kwam ik mijn voorganger tegen. En die eh, nam me even terzijde en zei van liegen ze al tegen je? En dat, eh, ja, als je, eh, dat, dat viel mee overigens hoor. Het klinkt echt cynisch. Maar eh, dat, dat beschrijft zeg maar, het proces waar, wat, wat er gebeurt... wanneer je eh, een, een stap in de hiërarchie maakt. Dan, het is niet alleen zo dat er macht uitgeoefend wordt... door degene die die positie bekleden... maar het is ook zo dat de mensen eromheen zich daarna gaan gedragen... om bijvoorbeeld te delen in de macht. De macht wordt gegund, letterlijk. Ze geven iemand macht. Ze geven iemand macht, maar ze gaan, ze, ze, ze gaan zich ook onmiddellijk... naar gedragen dat die andere macht heeft... En dan willen ze wel mee in de, in de, in de zonneschijn staan. Of in ieder geval, de, je positie verandert het gedrag van de anderen. We gaan uh, uh, bellen met uh, Alicia. Goedenacht. Goedenacht. Ik heb nog een vraag. Uh, zullen we de hersenen van al die dictatoren een beetje onderzocht worden? Wat ze bezielen uh, als je, je hoort over die uh, president van... Uh... Van Syrië, hij wil niet los, loslaten zijn volk. Dan zeg ik, wat heeft hij in zijn hersen? Of hij is een narcist? of hij is een uh, crimineel. Ik weet het niet wat voor soort hersen deze mensen. Of dat komt uh, door de opvoeding, dat snap ik niet. Ja, interessante vraag. De hersenen ja. van uh, dicta dictators. Ja. ja. Nou, er zijn heel veel onderzoekers die dat ontzettend graag zouden willen doen. Dat kan ik u verzekeren. Maar die hersen zijn een beetje zeldzaam. Maar de hersen zijn zeldzaam, maar de, de betreffende personen zijn meestal niet genegen om mee te werken aan een onderzoek. Maar, maar, maar, maar stel, stel dat dat zou gebeuren, hè, stel Dat zou moeten zijn. Bijvoorbeeld stel dat zijn hersens beschikbaar zouden komen voor wetenschappelijk onderzoek. Um, gaat u dan uh, afwijkingen zien? Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen zien is dat uh, ze nauwelijks uh, zeggen, hun, hun, hun straf, strafcentra worden geprikkeld wanneer ze anderen zien lijden. De meeste mensen vinden het heel vervelend om anderen te zien lijden. Maar er zijn ook mensen. Dat, er zitten hele gradaties in. Er zijn mensen die daar veel minder last van hebben. En ik denk dat als je zo'n dictator bent, uh, waar uh, zeggen, massa slachtoffers vallen, dat je dan behoorlijk uh, immuun moet zijn voor het lijden van anderen. Maar is dat nature of nurture? Dat, dat zal absoluut ook voor een gedeelte uh, nature zijn. Maar ook zeggen, je, je leerproces erachteraan. Je, je wendt aan van alles. Maar dat zou dus betekenen dat er een moment kan komen... dat, dat, dat, dat u of uw opvolgers in mijn hersenen gaan kijken... en zeggen, nou, die je hebt een aardige aanleg voor dictatorschap. Ja, maar als je naar die onderzoeken kijkt... dan zijn dat nooit zwart-wit onderzoeken. Maar als je een klinische test doet om te kijken of iemand een ziekte heeft of niet... dan wil je dat, uh, laten we zeggen, wanneer de test positief is... dat je dan ook bijna 100%, het liefst ongeveer 100% kans hebt... dat je de ziekte hebt. En als je de test negatief is, dat je de ziekte niet hebt. Nou, dat is bij de functionele MRI is dat niet zo. Dat, uh, dat, dat overlapt allemaal, elkaar allemaal heel erg. Maar, dus je kunt wel trends vinden. Ja. Maar zwart-wit zwart uh, onderscheid, uh, en zeker tussen goed en kwaad... dat lijkt mij... Onmogelijk, omdat elke eigenschap ten goede en ten kwade te gebruiken is. Alicia? Ja. Was dat voldoende antwoord? Ja, ik vind het wel een goed antwoord. Maar uh, het blijft gewoon de opvoeding en uh, eigen belang. die spelen een grote rol. Ik denk, macht heeft hier ook iets meer te maken met uh, eigen belang. Eigen belang? Ja. Ja. ja, zeker. Dat is ook zo. Je gaat niet, uh, als het gaat om het geld en prestige, men uh, is geneigd. Uh, om gewoon uh, misbruik te maken van de macht. Oké. Okay. Bedankt. Hè. Dank voor het bellen, ja, dankjewel. Succes. succes met u. Ja, dank. Dag. We hebben nog 25 minuten. 0800 -1 -1 -1. Wat doet macht met u? Dat is de vraag van dit uh, uur van Caseluna. Frans van de Messier is ook hier nu nog te gast. Paul, het is gelukt. We hebben een verbinding geloof ik. Ja, ik kan het ook uitleggen. Ik had waarschijnlijk met mijn wang mijn eigen microfoon uitgeschakeld. Oh, dan wordt het stil. Dus jij hoorde ons het duurde, wel... Maar... Het duurde vrij lang en uh, dat is in die tussentijd gebeurd. Maar goed, nou, het is opgelost. Kan dat gebeuren. Paul, zeg het. Ja. Uh, uh, mijn vraag is eigenlijk, en die is ook al even opgehoord, wat doet macht met de mens? Is dat niet in zeer sterke mate afhankelijk van de, de ontwikkeling en de persoonlijkheid van de mens die dat pakketje macht in handen krijgt? En, en dan wil ik twee voorbeelden geven. Uh, Johan Kruijf uh, is in een machtsspel terechtgekomen met allerlei mensen bij Ajax die, Bij Ajax, die het machtsspel tot hun, uh, laten we zeggen, eerste natuur hebben vergeven. En Kruijf uh, is totaal niet geïnteresseerd in machtsspel. Die wil alleen voetballen en die wil zorgen dat die club vooruit komt. Dus die is in dat hele gedoe domein, is hij absoluut niet geïnteresseerd. Nou, dat is een, een clash van de eerste categorie geworden. En het andere is, dat is het tragische gedoe rond die meneer Stapel, die zijn macht dus in wetenschappelijke zin totaal verkeerd heeft gebruikt en, en nou ja, een ravage heeft aangericht. Uh, twee heel verschillende mensen, totaal niet vergelijkbaar, maar mijn, mijn punt is, of mijn vraag is eigenlijk, hetzelfde pakketje macht, stel dat je er gewoon een kilootje van zou kunnen krijgen, je deelt dat uit bij mensen met, in verschillende stadia van ontwikkeling en, in verschillende, en met verschillende persoonlijkheden, dan krijg je hele andere, hele andere effecten. Frans, ik kan het alleen maar beamen. De macht is noodzakelijk voor ons om in groepen te kunnen leven. En je kunt het altijd ten kwade wenden... wanneer je niet voldoende tegenactie krijgt... of wanneer je zo ongegeneerd met de macht omgaat... dat de rest niet meer in opstand durft te komen. Ja. Ik denk, de, de voorbeelden die u geeft, uh, uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk hele... Hele grote voorbeelden waarbij eh, je van stapel kunt zeggen... dat eh, er niet alleen fraude is gepleegd... maar dat er ook we zeggen, over eh, jonge onderzoekers, over promovendi heen gerold is... doordat eh, die, die betrokken heeft in zijn, eh, in zijn fraudeleuze onderzoek. En dat maakt het eigenlijk nog een slagje erger... dan gewoon op je eentje fraude plegen. Ja. En of dat nou alleen maar machtsmisbruik is, ik denk dat dat nog, nog ingewikkelder is... maar uh, nog onprettiger... En of, ja, Kru of Kruijf niet, niet van de macht houdt, dat weet ik nog niet precies. Maar <lacht> we van mening verschillen. Nou, laat, laat ik het zo stellen. Ik, ik, uh, ik, ik, heb, ik, ik, ik weet iets meer van de achtergronden. En, en ik, ik, mag, ik mag zeggen, ik ken iets meer van zijn, zijn, zijn ontwikkelingsfase. En hoe hij in het leven staat, dat is ook inmiddels wel uh, ook uit publiciteit uh, wel gebleken. Het, het hele gedoe van uh, al die bobo's eromheen, dat interesseert hem helemaal niet. Ja. hij ziet alleen het resultaat. Die man is zeer sterk resultaatgericht. En uh, al het gedoe van al die, al die, al die mensen met, uh, met, met universitaire opleidingen en weet ik wat dan allemaal, die in zo'n boardroom terechtkomen en die bij Ajax het dienst gaan uitmaken, die man gruwt daarvan. Omdat hij ziet dat de club daardoor ten onder gaat. Ja, nee, daar kan ik me wel eens bij voorstellen, want het is, uh, denk ik, dat, dat zie je in, in de... In de ziekenhuizen waar, uh, waar ik mijn uh, leven heb gesleten, zie, zie je dat ook dat het toch belangrijk is dat uiteindelijk ook professionals, uh, de, die, die het vak zelf uh, kunnen, en dat zijn voetballers ook, dat die ja. ook weer bijdragen aan het bestuur van die uh, organisaties. Precies, precies. Ja. Da daar je vinden kunt, wij elkaar. Je kunt een, voet <laughs> je kunt een voetbalclub niet uh, laten leiden door uh, iemand do die dokter in de economie is. Uh, misschien wel in financiële zin, maar niet in sportieve zin. Ja, de goed. combinatie duurt het het beste. Dat is nooit. <laughs> we, we houden het daarbij. Dank Paul, uh, dank voor jouw okay. opmerkingen. En, uh, Graag gedaan. Goed dat je uiteindelijk de, de uitzending toch gehaald hebt. 0800-1121, dat is de telefoon van Casaloune. En mijn vraag is, wat doet macht op welk niveau dan ook? Wat doet macht met u? 0800-1121. So Coronamentrading was dat met uh, Rosie. Hebben we hebben het over macht en wat macht doet. Frans van der Messier is uh, ook in de tweede uur te gast in Kazeluna. Uh, Gerrit, goedenacht. Ja, goedenacht. Goeien, uh, ik denk dat ik de, oh, ik weet wel zeker, de, de oplossing van dat ben. Ja. Ik ben 74 jaar. Ik ben betaald voetballer geweest bij Vitesse vroeger. Oké. Okay. Toen ben ik ermee opgehouden en toen ben ik gaan scheidsrechteren en, eh, via de KNVB, gewoon officieel. En ik heb de oplossing. Vertel. Maar dat, dat, ja, dat heb ik al, al een paar jaar. En dat staat op de formulieren die ik dan heb gekregen. Ik heb een, een ik, zoals ik fluit, dat een opvoedkundige wedstrijden. Mm -hmm. En hoe doe ik dat nou? Ik ga twee, anderhalf of twee uur eerder naar die wedstrijd. Dat maakt niet uit waar ik heen ga. Dan ga ik eerst met de, de stuur praten. Dan ga ik vertellen hoe ik ga sluiten. Maar dat komt omdat ik dus betaald voetbal gespeeld heb. Uh -huh. Dus ik weet dat voetbal dan is. En ik weet ook dat da, door dat voetballen. Kunnen bepaalde agressies uit voortkomen? Dat gaat om een spel. Mm -hmm. Dus wat doe ik? Dat heb ik dan uitgepraat met bestuur? Uh, ik ga eerst naar de. Ik ga naar die jongens die, uh, van die twee elftallen. En daar. praat ik over de wedstrijd die ik gaat luiten. Ik vertel precies wat ik wil. En dat ik gek ben aan voetballen. Maar dat ze moeten gehoorzamen naar hetgene wat ik doe. Ja. Doen ze dat niet, dan houden we met de wedstrijd mee op. Is dat nooit gebeurd? Dat is uh, nog nooit gebeurd. En ik heb, de, ik heb hier de papieren. En daar staat het ook bij uh, dat ik die wedstrijd... Ik heb een keer een wedstrijd gehad. Dat was in de Betuwe. En dat, dat, is, dat is keihard voetbal. En toen heb ik op een gegeven moment moest ik een wedstrijd, dat zal ik nooit van mijn leven vergeten, een wedstrijd gefloten. tussen de bovenste, die zou kampioen worden, en de onderste, die zou degraderen. Het werd, het werd een wedstrijd die je kon merken dat de bovenste oppermachtig was. Ik heb ze verteld, hoe ik erover dacht, dat ik niet wil hebben dat ze tegen elkaar uh, schelden, vloeken. Dat ze, dat ze spugen met elkaar. Als ze dat doen, hou ik er met de wedstrijd mee op. Oké. Okay. Ja, is... En, en dat heb ik een paar jaar gedaan. En ik heb nog nooit een tenemmer iets meegemaakt. Frans frans van de Messier, we gaan, gaan er even over doorpraten. Blijf even van de lijn. Ja. Wat, wat, wat vind je hiervan? Nou, ik, ik, ik denk wel dat wanneer... Eh... De, uh, want hier hebben we het in feite ook over agressie. Hè, en en on ongereguleerde agressie. Het, hele korte lontjes. En ik denk wel dat het rechtstreeks aanspreken van mensen... en het, uh, de relatie leggen... Ja. dat dat uh, uh, in, in belangrijke mate de agressie uh, kan dempen... omdat er dan zeg, een ander sociaal mechanisme gaat spelen tussen, tussen mensen. Want als Namelijk? je elkaar kent dan, uh, en je, je, je bent tot de groep gaan behoren... Ja. Dan, uh, uh, dan, dan zullen mensen het lastiger vinden om je laat, laat zeggen, te, tegen te verzetten. In, in primitieve culturen uh, ze, vielen stappen elkaar ja, natuurlijk nee, heel makkelijk over en weer aan, maar niet intern. Bedaderen. Ik vertel precies hoe ik erover denk. En dat ik gek ben op voetbal. En dat ik zelf ben, heb gevoetbald. En dat, ook dat betaald voetbal. Ze kijken op een gegeven moment, daardoor kijken ze tegen je op. En, en dat accepteren ze enorm. Want ik na nou afloop, dan, dan ga ik naar de kantine toe... en die geeft me een piltje. Dan drink ik geen piltje, maar limonade. Ik krijg dit, ik krijg dat. En ze feliciteren mij. Ja. Maar, maar even, even, even, want ik wil even, even proberen te, te, te, te, te analyseren... wat er nou precies gebeurt. Want Frans van de Messier zegt... op dat moment uh, behoor je tot de groep... waar je eigenlijk buiten stond ja. aanvankelijk. Tot de voetballers. De voetballende groep, en in dit geval de tegenstander waar hij dan uh, te, uh, te gast is. Ja. En, um, en omdat zij hem accepteren, dan is die vijandschap is weg. Is weg. Ja. Ja. Helemaal. En ik zou je vertellen, dat is de opleiding, want ik heb ook die opleiding gehad van scheidsrechter. Dat moet in de dat, dat reglementen moet dat komen te staan. Ze moeten de scheidsrechter een andere... ...opleiding geven. En ze moeten die opleiding geven... ...dat ze... ...ze moeten gewoon... ...en alle zijn ze... Voor ...een knip voor de die waard, ...ze moeten van de voren... ...moeten ze naar die jongen toe gaan... Naar, dat elf, ...naar die elftallen... ...en precies vertellen... ...dat ze gek zijn op het voetballen... ...maar dat ze het niet accepteren... ...dat ze gaan schelden en spugen en trappen en schoppen. Oké, okay, Frans, Frans de Messier... Wat, ...wat zou er moeten gebeuren om die scheidsrechten... ...weer uh, natuurlijke macht te geven? Nou, het doet me even denken aan de vragensteller straks die uh, op de smogschool uh, werkte. En die ook zei van. Uh, uh, ik ging ertussen staan en ik, uh, in feite maakte hij ook het contact met uh, de leerlingen. En als je het uh, alsmaar als je afstand houdt van. Uh, van van, van zeg de dingen die je niet, uh, die je niet bevallen. Dan. Uh, uh, dan, dan word je als een buitenstaander gezien. En een buitenstaander kan heel makkelijk als je, agressief benaderd worden. Dus ik, ik, ik denk dat, het, uh, uh, dat de meneer gelijk heeft. Dat wanneer je, wanneer je eerst het contact maakt met. Uh, of het nou de leerlingen zijn of dat het nou de, de voetballers zijn. Als je contact met ze maakt en, uh, en, en ze kennen je. En, en ze, ze hebben een, een verbinding met je. En, uh, of, of je daar, laten zeggen. Ook de regels instelt. Mensen willen graag regels. Iedereen wil toch graag ook een, een baas hebben die hem Juist. goed behandelt. Juist. En dat, uh, uh, dat, dat geeft veiligheid als onderdeel van de groep. Juist. En ik denk dat dat, uh, dat, dat op zich een. zeggen, uh, als, als dat niet gebeurt, wanneer, wanneer iemand alleen maar het veld opkomt als een soort uh, uh, politieman, zeg maar, als, als maar om ze uit elkaar ja. te houden. Als een boeman. Ja, dan, dan krijg je makkelijker agressie. Heel goed. goed. Oké, okay, Gerrit. Ze willen dat, dat, dat, dat spel... dat moet daardoor, door de scheidsrechter... moet benaderd worden. En die moet van de zeggen tegen die jongens... Horen even, ik ben, ik ben ook gek op voetballen... en ik wil jullie helpen... maar onder voorwaarde dat... dat het alleen maar met voetballen aankomt... en niet kan trappen en schoppen en, en spugen en wat maar ook... Want dat accepteer ik niet. En als, het, als jullie dat niet doen, dan hou ik het er nu mee op. Oké, okay, helder. Dank voor het bellen, Geert. Ja. En, en komen ze weekend weer fluiten? Nee, nee. Maar nee maar ik ben 74, hè. Ja? Ja, nou... ik, ben, ik ben een paar jaar geleden ik mee en heb ik een eigen gekregen. Een lichte broerte. oké. Ah, oké. Okay, okay. Dat is minder leuk. <lacht> nou ja, dat is minder leuk. Maar, maar ik hou alles bij. Ik ben, nog, ik ben een goed, uh, goed kin. Ja, dat is, dat is wel duidelijk. <laughs> dat is wel duidelijk. Dan, ja, nee, nee, neem dat ik een beetje trouw ben, maar... Nee, nee, nee, nee, nee maar goed. Dank, dank voor het bellen, ja, Geert. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Nou. Als, als we dit verhaal even proberen te vertalen naar de rest van de maatschappij... Um, uh, uh, zou dat kunnen? Kun je dat vertalen? De ja, oplossingsrichting bedoel ik? Wat bij mij opkwam is dat... Uh, uh, je eigenlijk altijd in, in, in situaties zit met, met andere mensen... en dat als je iets wil bereiken, dan moet je ook gewoon lef hebben. Je moet niet bang zijn. Zo gauw je angst gaat vertonen, dat is trouwens ook in de hele dierenrijk zo... dan word je, word je kwetsbaar. Dus je moet, als je ergens iets uh, wil organiseren, dan, uh, ja, dan, dan moet je ervoor gaan staan... En als je er niet zelf voor staat, als mensen het gevoel hebben... dat je er zelf niet voor staat, ook in een organisatie... als je een, een grote verandering wil doorvoeren met, uh, met, met grote groepen mensen. Zo'n zo, zo UMC als de Erasmus-MC werken 11.000 mensen. Als je daar wat, wat wil sturen, dan, dan komt het toch op je eigen inzet neer... in je eigen lef dat je voor de club gaat staan en zegt van... laat het zomaar gaan doen, want ik zie in die, in die reden... Uh, dat er linksaf moeten en niet rechtsaf. Maar dat, op dat moment ga je maken, verbinding maken ja. met de groep die eigenlijk tegen jou is? Nou, niet zozeer tegen, maar die uh, zit rond te kijken en zegt van... nou, we, we zullen wel zien. We zullen wel zien waar, uh, hoe we dat gaan doen. En dat denken ze op dat veld natuurlijk ook. Die zeggen van, nou, wij, wij, uh, wij zijn met z'n En hij is maar alleen. Ja, en zo is het ook. Met die verstand dat jij dan misschien op dat moment meer macht hebt. De vraag is, wat doet uh, macht met u? Dat is de vraag, 0801121. Frits, goedenacht. Goedendacht. U mag goedendacht. het zeggen. Ik hoor u steeds praten in het programma, ik vind het wel interessant. Maar dan zit ik naar te luisteren. Eerlijk is ik een, een beetje. Want u praat over macht. Maar macht zegt eigenlijk zo weinig. Ontzag, dat is, dat is goed. Ontzag is goed. En als je nou neemt mijn zoon... Die zat toen op school, was een jongen van de jaren 15, 16. En die mocht heel graag dat hij dus uh, over sport wilde. En dat hebben we toen gedaan. En toen heeft hij eerst op judo gezeten. En toen later zegt hij, nou, ik vind het toch niet zo spannend, ik begin op Aikido. Daar heb ik hem toe gebracht en daar is geweest. En dan was hij heel aardig, was die jongen daar uh, met die sport bezig. Mm -hmm. En een puntje bij ik kwam, maar dan zat hij op school. En er waren er altijd een paar van die grotere jongens, daar praten we nu over een RAS... Maar die bleven op het muurtje zitten. En een paar van die kleine broertjes van hun. die werden er dan op uitgestuurd op het schoolplein. En werden even de kinderen werden dus even. Uh, ook mijn zoon, werd een beetje uitgezogen. Wat uh -huh. mijn zoon dat wel eens vertelde. Ik thuis, als hij thuis kwam, vertelde ik hem dat. En dan zei ik: jongen, goed luister, niks zeggen. gewoon laten gaan. Ik zal eens een keer met die meester praten. En dat heb ik toen gedaan. Toen zei hij: ja, wat kan ik eraan doen? Ik zei, nou moet je goed luisteren, even je ontzag laten tonen. Dat is even gewoon dat je de boel eens even in de gaten houdt. Ik zei, want toen de jaren... Ik zeg, want ik zal je ik vertellen, ik ben nu 84. Maar ik weet wel dat mijn zoon... of dat ik toen tegen die meester zei... van als jullie nou eens over het plein heen blijven lopen... zoals vroeger jaren dat gebeurde... de onderwijzers met z'n tweeën gewoon wandelden over het schoolplein heen... en meteen de boel eens wel in de gaten hielden. Ik zeg dan... Dan ben je erbij, dan zie je dat. Ja. Nou, uiteindelijk was het dan zo. dat. Uh, ja, hij kon er niks aan doen. En toen heb ik wel tegen mijn zoon gezegd. Als jongen, goed, als ik jou het groene licht geef. dan neem ik de verantwoording. en dan mag jij doen wat je wil. Mijn zoon, die was heel goed in die eitido maar hij wilde het nooit buiten de deur laten merken. Zeker niet buiten, buiten zijn sport om. Wat heeft hij toen gedaan? Toen zeg ik. Toen kwam ik een keer thuis en toen zeg ik tegen hem... Of, of, zegt die pap moet je goed luisteren. Die jongens, die blijven maar in de gang. Toen ben ik meegegaan. Ik ben met hem meegelopen de het schoolplein op. Ik ben op een muurtje gaan zitten. En die andere knapen een beetje in de gaten houden. Mm -hmm. Mijn zoon nu bleef gewoon op het schoolplein. Met zijn schoolvrienden praten. En toen heb ik dat spulletje even in de gaten gehouden. Toen heb ik hem, later ben ik naar de schoolmeester toegegaan. Dat is een eigen onderwijzer. En toen heb ik hem dat verteld. Ik zei, moet je goed luisteren dat ik er zit. kijken ze me alleen maar aan... maar ze zeggen niks. Ze doen helemaal niks. En, daar, ik zeg, en als jullie dat nou ook doen... dan zie, je dan, zie je, dan je... dan kan je zien dat er niks gebeurt. Nou, hij haalt erover... Dat, ja, hij kon er niks aan doen... en dan kunnen we de hele dag wel bij die jongens blijven lopen... en weet ik allemaal wat. Yeah. Toen heb ik tegen die, jongen, tegen die meester gezegd... ik ze moet eens goed luisteren. Ik heb van mijn zoon een film opgenomen... op zijn sportschool... van Aikido... Waar hij met zijn leraar hele zwaaien maakte. Dat ze elkaar. Daar leggen we leggen wel van die matten op de grond. Maar dan wordt hij door de lucht heen gegooid. En hij pakt dan die leraar of een andere leer. Een jongen die daar ook die les krijgt. Gooien ze elkaar door de lucht heen. Dat hou je niet van mogelijk. Dat heb ik ten die meester verteld. Ik, zeg, ik heb het op de film staan. Als ik mijn zoon het groene licht geef. dan zal je zien. Nou, dan moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Ik, ja. zeg, ik neem de verantwoording. Ja, dan zeg, ja maar dat kunnen we niet doen. En weet ik, nou, we liepen daar in die gang, in de school. En dan heb je van die grote ramen naar die lokale toe. En toen zeg ik tegen hem: toen zegt hij, ja, maar dan ga ik er toch tussen staan. Ik zeg, dan kan je er dus rustig tussen komen. Ik zeg: maar als mijn zoon, als ik hem het groene licht geef, ik zeg, en jij komt ertussen, dan weet ik zeker dat hij je pakt... bij je reverse pakt en dat hij je de al bij gooit. Ik zeg, daar sta je echt van te kijken. En mijn zoon was niet zo'n kleine jongen, want dat was ook groter als ik. Want die jongens, ja, die groeien tegenwoordig als kool Een goede stevige naam. Ja, maar, ja ik zeg, maar ik wil graag nu een afronding in je verhaal horen, Adri. Ja? Ja, maar hoe is het afgelopen? Nou, hoe het afgelopen is dat uh, hij zou de boel in de gaten houden. En ze zijn met z'n tweeën, twee leraren... gingen voort en over het schoolplein heen, heen okay. en weer. En er was het afgelopen. Dat was, dat was ontzag. Nou, kijk eens aan. Zo simpel kan het ook nog zijn. Dank voor dat het bellen. Dankjewel. Dankjewel, ja, Frits. Tot... Sorry, neem heb niet kwalijk. Dankjewel. Tot de dienst. Dag. Dag uh, zo simpel kan het zijn, blijkbaar. Adrie, nog tot slot. Ja, hallo. Nou ja, wat is macht? Het gaat over onze bovenkamer. En daar begon het programma over. Mm -hmm. Nou ja, wat is uh, macht? Uh, ja, wat is het? Het is een gebrek aan verantwoordelijkheid ten opzichte van de regels en de gemakzucht van de rest van het en van het angst Daardoor ontstaat macht. En uh, ja, hoe los je dat op? Dan moet je, moet je, dan moet je een nieuwe opvoeding verzinnen, geloof ik. Ik, uh, ik maak het mee dat, dat uh, met, met de fusie, daar heeft meneer het over, in bestuurlijke zaken. Nou, ik maak hier iets mee, dan uh, zak je broek vanaf. Wat dan maak je mee? Nou ja, bijvoorbeeld uh, een grote club als IJmeer is onder toezicht gesteld. En ik woon er, uh, er ergens in er een clubje, daar gaan ze een fusie mee doen. En het clubje hier gaat gewoon met 40 meelopers. Die gaat gewoon door. En we doorgaan, en we doorgaan, terwijl het zo fout is als wat. En er zijn regels. Maar ik, ik, ik, ja, zo'n bestuurder, die, hier, die, die is niet goed bezoofd. Terwijl iedereen het ziet en dan toch doorgaan. Dat zou ik wel eens willen weten wat het is. Frans van de Miché, wat is dat? Bestuurders die maar doorgaan. Ja, ik ken de situatie eh, nou, het... niet, niet precies, maar het... Eh... Ja, het gaat om, woning, mag ik even, het gaat om, om uh, een woningcoöperatie in 80.000 uh, woningen. Dit is een ander clubje van 4.000 woningen. Dat moet dan beter worden in die fusie. U heeft het net zelf over dat het ja. niks is. Maar er worden dingen gedaan die tegen alle regels ingaan. En iedereen, alles eromheen gelooft het nog, terwijl ze allemaal het schip meegaan. Dus dat zijn net Japanners die van de rots afspringen. Ja, ik, ik denk, nou ja, je noemt Japanners die van de rots afspringen, je hebt ook Lemmingen, hè, die, het, eh, die de zee inlopen, eh, gewoon achter eh, een idee aan. En dat zou hier best het geval kunnen zijn, eh, want eh, ik kan me voorstellen dat een... Eh, een kleine woningbouwcorporatie met, uh, met 4.000 woningen. In, in, in de huidige tijd, uh, wat er allemaal gebeurt met corporaties... is natuurlijk uh, gigantisch aan, uh, uh, aan, aan, aan, aan problemen... zowel door uh, zo nieuwe regels van de overheid... als ook uh, het verdelen van uh, de schade van grote problemen met Vestia, et cetera. Dat ze het gewoon niet meer kunnen bolwerken... en dat ze wel met een grotere partner zouden moeten. Nou, ik denk het niet... De, de, de directeur van die, van die grote partij komt die veertig uh, mensen even toespreken. Terwijl het hier een hele gezonde club is die in die omgeving past. Die 80.000 die passen niet in dit omgevingtje. Dus wat kan ja. ze doen? Ja. Maar ik wil zeggen, dat gaat er niet om dat ik nou die zaak wil regelen met u. Maar het gaat erom, de, de, wat beweegt mensen om toch iets te doen dat, dat, je, dat je verzuikt. Net als die walvis die het strand op uh, zwemt. Even kort, want we zijn bij het ja. einde. Nou, ja. ik, ik denk dat uh, in zo'n geval het, het bijvoorbeeld... Dan, dan denk ik even vanuit de macht, hè? Ja. Dat uh, uh, een, een, een bestuurder van een kleine corporatie het prettig vindt... om uh, uh, medebestuurder te worden van een hele grote corporatie. Zou kunnen. Ja, en je ziet geen directeur meer. <laughs> Nee, maar goed, dat, dat, zo gaan die dingen. Ik ga jullie ja. beiden hartelijk danken. Oké, oké, oké. Bedankt ook. Ja, want we zijn uh, aan het einde gekomen van, uh, van twee okazen, Luna. Um, uiteraard Frans van de Messier, hartelijk dank voor het feit je hier twee uur wilde zijn. Je een um, plezier gedaan. Ja, en, en je hebt ons in ieder geval een, uh, ik mag wel zeggen, ontluisterende kijk gegeven op uh, onze eigen hersens. En het feit dat wij uh, toch uh, in veel opzichten toch behoorlijk primair zijn. Ja, dat is uh, absoluut zo. En uh, ja... Het is leuk om daar gewoon eh, ook mee bezig te zijn. Ook in de bestuurlijke zin, in die, in die leergang die wij doen. Eh, dat uh, is iedere keer weer verrassend. Morgen is er weer in Kaaseluna. Dan ontvangt de Klaas Drupstein chef-kok Erik de Veldhuis. Deze chef-kok weet precies wat onze topsporters eten... en welke invloed voeding heeft op hun prestaties. Morgen opent de Papendals een nieuwe topsportrestaurant. En als u niet wilt slapen, zometeen nachtzuster Astrid de Jong van Max... komt zometeen bij u.